...met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus van Justitie is bereid om met Julio Potje ...om tafel te gaan zitten om tot een regeling te komen. Dat maakte de advocaten van Potsch bekend in het tv-programma Jinek. Als er tot een regeling komt, hoeft er volgens de advocaten geen rechtszaak te komen. Poch wil een schadevergoeding. Eerder deze week werd bekend dat het Nederlands Openbaar Ministerie... de Argentijnse autoriteiten op het idee bracht om Poch in 2009 in Spanje aan te houden. Poch werd door Argentinië verdacht van deelname aan zogenoemde dodenvluchten... waarbij tegenstanders van de Argentijnse dictatuur uit het vliegtuig werden gegooid. In 2017 werd hij vrijgesproken. In Amsterdam moeten zoveel zonnepanelen en windmolens bijkomen dat op termijn 80% van de stad van energie kan worden voorzien. In de energieplannen van de gemeente staat dat geen dak onbedut mag blijven. Er moeten dus vooral veel zonnepanelen worden geplaatst op huizen en bedrijven. Ook moeten de panelen komen langs snelwegen, bij parkeerplaatsen en op braakliggende stukken grond. Verder wil Amsterdam 35 windturbines plaatsen. Amsterdam is de eerste gemeente die zo'n klimaatstrategie presenteert. De gemeente wil in 2040 van het aardgas af zijn. De democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire... zijn gewonnen door Bernie Sanders. Met bijna alle stemmen geteld staat hij op 26%. Hij wordt op de voet gevolgd door Pete Buttigieg met ruim 24%. In Iowa, de eerste staat waar de voorverkiezingen waren... was het juist Buttigieg die nipt won van Sanders. Daar is nog een hertelling aan de gang... Amy Klobuchar won in New Hampshire bijna 20% van de stemmen. Terwijl Elizabeth Warren en Joe Biden niet boven de 10% uitkwamen. Dan nog het weer. In het oosten buien, aan de kust en in het zuiden blijft het zo goed als droog. En bij een matige tot stormachtige westenwind wordt het 5 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeers, de van de ANB.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in Zie ZFM Met nu Opstand worden. Kom een uit! Dead to no visa Goed heeft het. En jij beleefd het. www.zfmzandvoort.nl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 you plan One, two... De wielen van een auto, onze en mijn zon.